Mark Hokker met het NOS journaal. De prees heroveren op IS. De presidenten spraken telefonisch over de strijd tegen het terrorisme, de vluchtelingencrisis en de instelling van een veiligheidszone in Syrië. Turkse bronnen melden dat Erdogan Trump heeft gevraagd de Amerikaanse steun aan de Koerdische milities van de IPG in te trekken. Het is niet bekend hoe Trump op het verzoek heeft gereageerd. Vanaf volgend jaar kunnen mensen met een abonnement op streamingdiensten als Netflix en Spotify overal in de EU het volledige aanbod bekijken of beluisteren. Daarover is gisteren in Brussel een akkoord gesloten. Nu kun je als abonnee slechts een beperkt aantal series en films en nummers in het buitenland streamen. Dat komt doordat de rechten voor de producten per land anders geregeld zijn. De maatregel past in het streven van de EU naar één digitale Europese markt. Zo besloten de EU-lidstaten eerder om de extra kosten voor mobiel bellen en internet via 4G in juni overal in de EU te schrappen. Als de AOW-leeftijd niet teruggaat naar 65 jaar... dan doet de partij 50PLUS niet mee aan onderhandelingen over een nieuwe regering. Lijsttrekker Henk Krol zegt dat de pensioenleeftijd voor zijn partij een breekpunt is. Krol zei in het Radio 1-journaal dat hij het woord breekpunt haat... maar dat hij gezien het belang voor zijn partij het toch zo formuleert... De AOW-leeftijd wordt nu stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar. In Geleen is een dode gevallen bij een gewapende overval. Rond drie uur vannacht vielen de daders een huis binnen en daarbij werd geschoten. De bewoner raakte ernstig gewond en is later overleden. Na de schietpartij sloegen de overvallers op de vlucht. De afgelopen twee weken zijn er meer gewapende overvallen en rampkraken geweest in Zuid-Limburg. Het weer in het zuiden en midden kan nog wat lichte regen of natte sneeuw vallen... maar in de loop van de ochtend wordt het overal droog... Het wordt vanmiddag min 1 tot plus 4 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANDB. Op de A5 hoofdorp richting Amsterdam staat voorknopend Raasdorp... nog 3 kilometer fieden. En op de A10 de ring van Amsterdam richting Den Haag... bij Amsterdam Buitenveldert 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 just the same Get getting... him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 9. ZFM I was too strong, you were trembling, you couldn't handle it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 To feed. Oh. And that's when I find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 Good I don't